Levi van Eck met het NOS-journaal. Defensie kan de militaire missie in Mali maar amper overeind houden... zegt de Algemene Rekenkamer. Er is van alles mis. Er is gebrek aan materieel, onderdelen zijn kapot... en de training is onvoldoende. Volgens de Rekenkamer heeft de missie in Mali grote negatieve gevolgen... voor andere delen van de krijgsmacht. Die moeten zoveel mensen en middelen afstaan... dat ze zelf in problemen komen. Gisteren werd bekend dat het kabinet de missie op 1 januari beëindigt... De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat er bij beslissingen over nieuwe missies... beter gekeken moet worden naar de inzetbaarheid. De Wageningen Universiteit waarschuwt voor veel meer overlast van muggen deze zomer. Door het vocht en de hoge temperaturen zijn de muggen een maand eerder opgedoken dan anders. De tweede generatie komt er rond deze tijd aan, zegt Wageningen. Als gevolg van de weersomstandigheden komen de eitjes al na twee weken uit in plaats van vier. De Britse pubgigant GD Weatherspoon gaat een aantal Europese drankenschappen uit het assortiment. Het bedrijf doet dit vanwege het vooringenomen Britse vertrek uit de Europese douane-Unie. Dat zou in Groot-Brittannië kunnen leiden tot hogere importtarieven voor Europese producten. Als eerst wordt Duits bier en Franses champagne verbannen uit de bijna 900 pubs. Daarvoor in de plaats komen dranken uit Australië, Amerika en Groot-Brittannië zelf. Het Nederlandse Heineken bier blijft waarschijnlijk gewoon beschikbaar in de pubs van GD Weatherspoon die in veel Britse steden op prominente plekken zitten. En voor de Spaanse bondscoach Julen Lopetigu is het VK al voorbij voor het is begonnen. De Spaanse voetbalbond heeft de trainer twee dagen voor de openingswedstrijd tegen Portugal ontslagen. Lopetigu, die zijn contract bij de Spaanse voetbalbond in mei nog had verlengd... maakte dinsdag bekend dat hij de opvolger is van Zinedine Zidane als trainer van Real Madrid. En dat heeft kwaad bloed gezet. Het weer hier en daar nog bewolkt en mogelijk wat regen vanuit het westen, meer zon. Het wordt 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fides. In cirken Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit.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 Wat gaan we vanavond precies doen? Nou, dat ga ik uitleggen. We gaan vandaag mijn lievelingsspelletje spelen. En het spelletje heet Triviant. Kijk. Wat de gaan doen is dit. Ik ga, zeg maar, deze avond vijf Triviant partjes verdienen. En als ik alle de Triviant partjes verdiend heb... heb ik een spel gewonnen, is de voorstelling afgelopen... en gaan we met z'n allen in de foyer zuipen en witte ballen vreten. Nou, simpel kan het bijna niet zijn. heet het. En het was van Tol. en Tol uit Volendam En daarvoor een heel kort stukje Jochemijer. Dat vond ik wel erg kort hoor. Dus ik krijgt hem zo nog een keer. En uh, we gaan even, ja, als je dit muziekje hoort, gaan we naar de, naar de cultuur. Ja. Ja. Nou, dan gaan we even beginnen uh, met uh, Caprera. Op uh, 17 juni, en dat is uh, uit mijn hoofd zaterdag, het uh, nou, mag ook zondags, zondag zijn. Zondag. Ah, Oké. Okay. Ik deed dat uit mijn hoofd. Zondag agenda. Uh, 17 juni. Aanstaande zondag. Dus uh, treedt in Caprera Herman van Veen op. En we kennen hem allemaal. Hij zingt, speelt viool, schrijft, componeert, schildert. En is de geestelijke vader van de beroemde weeseend Alfred Jodokus Kwak. En uh, zoals gezegd op 17 juni, juni staat hij in Caprera. En voor de liefhebbers, er zijn nog kaarten. Ik denk dat je wel heel snel moet zijn. Als je er nog naartoe wilt. Dan uh, een voorstelling op zaaddag. Tigri, tijger en krokodil. Uh, dit is een uh, voorstelling voor iedereen vanaf drie jaar. En uh, Tigri-Tijger maakt iedereen aan het schrikken. En Krokodil bijt voor de grap Jan en Alleman in de oren. Billen of neus. En wie vindt dit nou leuk? Helemaal niemand. Daar moet een stokje voor gestoken worden. En kom jij helpen? Uh, met humor, aanstekelijke ondeugd en een tikkeltje wijsheid... weet kidscomedian Wijnand Stomp jong en oud te raken... Alles wat hij vertelt wordt een levendige film in je hoofd. Kom kijken, luisteren en doe mee met deze interactieve vertelling. En laat je meevoeren naar een volstrekt nieuwe, kleurrijke wereld. Uh, kaartjes kosten 10 euro. Oh, er staat dus niet bij waar het is. <laughs> Dat is heel handig. Dat is in... Uh... Het verhaalhuis, als ik het goed heb. Oh. Verhalenhuis, verhaalhuis Oh, dat is wel handig als het erbij staat. Ja. ja. Dacht dat het erbij stond? Nee, ja. dat staat er niet bij. Oh, nou, dan gaan dus... we dat nog even uitzoeken waar okay. het precies is. Daar komen we wel achter. Oké. Okay. Ja. Nou, straks meer. Ja. Ga ik straks nog even voor u uh... uitzoeken waar het uitzoeken. precies is. Maar ik dacht dat het verhalenhuis was. Waar dat was. Ja. Maar is dat er hoort uit? u nog even hoor. Ja. Ja. Vroeger deed ik het ook tijdje. Triviant spelen, met het hele gezin. Ik heb een beetje raar gezien. Een beetje raar gezien, zeg ik je heel eerlijk. Mijn moeder bijvoorbeeld, mijn moeder is heel klein, echt heel klein. Heel, heel, heel klein. Heel klein, heel klein, heel klein. Rookt twee sloffen per dag: een soort rokende tik-tak, die is heel, heel, heel, heel, heel, heel klein. En omdat ze ook zoveel rookt, praat ze ook heel laag. Wat leuk is: bij mijn ouders moet zo: hallo, hey papa, je moeder. Nee, mijn vader en mijn vader is dus ook weer een raar man. Mijn vader, Roodpijp, is hyperactief. <lacht> ben je raar man? Ivan Ho, ho, ho. Dit gaat de hele avond door, hè? Maar, mijn vader...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 Ik was op de verjaardag van mijn moeder, stond ik vol te kopkluif met tante web kan ik vertellen. En laat het zo zeggen: Tante Web komt niet meer echt door de APK heen. Weet je? Ja, ze moeten. op een nou iets moet je leren. Ja. Maar niet met twee lekker banden. Nou, dat is het. En heb ik um, twee, twee zusjes. En mijn ene zusje is echt een meisje koe. Cool. Echt van deze generatie. AliB fan, extinct fan. En die praat ik echt zo. Hey, Hey, jokkerman, hey. Hey, yo ex, man. Huh. Moet je luisteren, man. Wat ik nou heb meegemaakt, man. Dat is echt vet lauw, man. Uh -huh. En mijn oudste zusje, hoe gek. Mijn oudste zusje die praat met een sissie. Kerert? Mensen die met een sissie praten, kerert? Smist paprika, siss. Beslist te lekker. Sorry, sorry, sorry. sorry, te lekker. Prang maar een sissie. Als ik hier te praten doe, ze alleen maar dit. Mm -hmm. mm -hmm. Dat is heel begrijpend. Mm -hmm. Heel irritant. Als ik een grap maak, heeft ze een heel raar lachje. Ah, ah, ah, ah. Dus als ik thuis ben en mijn zus is er, gaat toch als volgt, zeg ik... Hé, hey, Lievert, hoe is die? Super erg waar, super erg waar, super... Ah. Heel gek, zusje. Ja. En ik wou vroeger dat mijn zusje gaan pesten. Maar dat ging niet. Van mijn zusje was veel te koel. Cool. Dan zei ze... Hé, hey Jochem, zit je met de dissen? Ik geef je in een klap. Ik zal zeker niet missen. Uh -huh. ja, ja. Dus toen besloot hij maar om mijn eigen moeder te gaan pesten, wat best een lullig Heel, heel, heel, heel, heel, heel Dus, als ze het er kon vinden. Dan ging mijn moeder zeggen. En dat was zo lullig. Was ik de hele week stront van geweest. En zei mijn vader, aan het eind van de week, tegen mij. Jochem, zou het niet leuk zijn om speciaal voor mama een liedje te schrijven? Dus kijk, papa, ga ik speciaal voor mama een liedje schrijven. En ik kwam mijn moeder terug van haar werk. Op haar driewieler. En hij zei. Mama, luister, ik heb een liedje voor je, zet. Dat ben je niet. Ik zei, echt waar. En dan klom ze op een lucifer doosje. Come on. say my life. And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here three times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.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 May your walls fall, and may I live to tell yeah. May all the world forget you ever stood And may all the world regret you did no good yeah. San Quentin, I hate every inch of you Thank you very much. One more time. Hey, before we do it though, if uh, any of the guards are still speaking to me, could I have a glass of water? St. Quentin en een heleboel gedoe over het liedje van Johnny Cash. Uh, live opgenomen, op zijn open, uh, John, uh, live at St. Quentin. Een van de beruchte gevangenissen in uh, Amerika. En uh, dit is heel mooi, moet je dit horen.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 What I'd be without you De London Philharmonic Orchestra, dat zijn een stelletje slimme jongens hoor. Die zijn op het ogenblik druk bezig met een aantal oude pop-LP's. Gewoon helemaal op te leuken, gewoon de originele opname pakken van die plaat. En dan zelf daar een achtergrondje of een, een, een andere, iets belangrijkere rol in spelen. En uh, dat hebben ze al gedaan met Roy Orbison. Ze hebben het al gedaan met Elvis Presley. Ze hebben het gedaan met El, uh, Rita Franklin, onder andere. En nu dus ook met The Beach Boys. En ik vond deze versie zo mooi. Met dat orkest erachter. En, en hier en daar toch wel een beetje remixed. Het intro was anders dan het origineel. Mm. Maar de originele zang was er natuurlijk wel. En dan op de achtergrond dat prachtige orkest. De London Philharmonic Orchestra. Nou, en die verdienen zo weer een centje bij. En dat is hartstikke mooi natuurlijk. Want dat, dat houdt het orkest in stand. Zo hoort dat gewoon. Toch? Ja. Ja, vind ik wel. Precies. Helemaal goed. Um, gaan we gaan weer naar de cultuur jongens. Want we gaan dansen. Ja, dan gaan we gaan weer naar de cultuur. Dat is ook hard nodig. Want ja. dan moeten je op de hoogte houden van de cultuur. Ja, precies. En ik zou nog even uh, vermelden waar de voorstelling van Tigri, Tijger en Krokodil was. Dat is in Theater Elswoud. Ja. En uh, dat begint om 10 uur s ochtends. Dus het is een vroegertje. Het is een vroegertje. Ja. Maar, maar wel, dan zit je wel in een fantastische omgeving. Dat ja. Dat dan weer wel. Uh, 16 juni ook. Dat is aanstaande zaterdag. Uh, het volgende, dames en heren, hooggeheerd publiek. Welkom bij Circus Plié. Uh, op deze zaterdag toveren de leerlingen van Ben Riedijk... Sport Assendelft en Velsbroek... de Schouwburg Velsen om tot een echt circus. De eindvoorstelling waar leerlingen en docenten al maanden naartoe werken. Van stoere acrobaten tot sierlijke uh, koordanseressen... zebra's, tijgers... Clowns en slangenmensen, niets is te gek bij Circus Plier. Trek daarom uw mooiste kleren uit de kast. Laat u bij binnenkomst fotograferen op de rode lopen en geniet van een avond vol entertainment. Uh, aanvangstijd staat er in dit geval niet bij. Ik ga even bladeren. Uh, ja, Ik zou zeggen: kijk even op de, op de website van Stadschouwburg uh, Velsen. Gelijk met handigst. Ja. ja. Dan uh, totally dance uh, in een voorstelling die getiteld is Red het warenhuis. In het centrum van Beverwijk staat het ooit zo chique warenhuis van meneer Slootjes. Ook al vind je daar de leukste, uh, het leukste personeel uit de regio, steeds minder klanten weten het warenhuis te vinden. Het gaat zo slecht dat als er niet snel iets gebeurt meneer Slootjes de, de zaak moet verkopen. Cupido, de liftjongen met zijn geheime kracht... heeft al veel problemen weten te voorkomen... maar zelfs hij zit nu met zijn handen in het haar. Of Cupido het warehuis nog kan redden... kun je op 15 en 16 juni in het Kennemer Theater ontdekken... tijdens Totally Dance presenteert Red het warehuis. En voor de aanvangstijden... Kijkt u eveneens even op de website van het Kennemer Theater in Beverwijk. Tot zover. Lifetime of Love. The Fortunes. We stepped on the overnight train. I looked in your eyes. Tears they were falling like the pouring rain And deep down I knew that I'd never see you again I stood there and waved you goodbye My heart wasn't sad I thought I'd forget about you by and by But Now that you're gone here alone And Toen waren dat met Lifetime of Love. Nou, oké, okay, dat weten we dan ook weer. Tijd voor het regionieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Het tiny house project in Haarlem Schalkwijk kan eindelijk beginnen. Sinds juli 2017 was er al groen licht maar tot op heden was er niet meer dan een kale grond te vinden op het braakliggende terrein. Op de zogeheten pauzeterreinen wilde de gemeente verloedering voorkomen... met de ecologisch verantwoorde Tiny Timhuizen, al dus Haarlem 105. De vertraging in het project was grotendeels een budgetaire kwestie. Investeerders vonden het eerste ontwerp van de huisjes te duur... Uh, ze kregen uh, het niet rondgerekend en, uh, qua prijs en investering niet. En de huurprijs mocht ook niet ho uh, hoog worden omdat uh, een corporatie als Elan Wonen meedoet. Uh, inmiddels heeft het project een subsidie ontvangen van de gemeente. Waardoor deze zomer de eerste huisjes al op hun plaats kunnen staan.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 En ben je gezakt of moet je herexamen doen? Word je na half drie gebeld, dan mag de vlag uit en ben je geslaagd. En deze tijden kunnen per school enigszins verschillen. Dus pin me er niet op vast. ZFM feliciteert bij voorwaard al uh, alle geslaagden en wens de herexamenkandidaten kandidaten heel veel succes.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 En uh, dit uh, spulletje heeft een, uh, van het gras... kan een dooimiddel gemaakt worden van het sap van een bermgras. En is een groen alternatief voor strooizout. Het is milieuvriendelijker en bovendien ruim voor, voor handen. Om de bermen aantrekkelijk te maken voor bloemen en kruiden... wat goed is voor de insecten... moet het gras één of twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd worden...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 En dat was het begin van een kilometerslange achtervolging richting Utrecht via de A12 en uh, in de richting van Amsterdam. Van daaruit kreeg de politie bijstand van meerdere eenheden. De automobilist reed uh, op een gegeven moment 180 km per uur en was volgens de politie zeker niet van plan om te stoppen. Hij slingerde over de weg en probeerde politieauto's af te snellen, snijden en te rammen. Bij knooppunt Holendrecht dwong de politie de man uiteindelijk tot stilstand. Een paar wagens raakten hierbij beschadigd. En uh, bij nader onderzoek bleek de heemstelenaar onder invloed te zijn. En moest nog een gevangenis uitzitten. Geva gevangenisstraf uitzitten. Zo was het. Hij is aangehouden. En zit nog steeds vast. Zwemmen in buitenwater kan op een aantal plekken in de provincie... slecht zijn voor de gezonde gezondheid. Voor het water bij Dorgeest onder het Alkmaar Meer... geldt zelfs een negatief zwemadvies. Zo meldt de website zwemwater.nl. En als je toch gaat zwemmen op die plekken met een negatief zwemadvies... riskeer je onder meer maag- en darmklachten, zwemmersjeuk... of een oorontsteking. De Noord-Hollandse wateren met een waarschuwing zijn het wet... Het Haarlemmermeerse Bos, Spartelvijver, Nachtrecreatie, Sparmwouden, Oosterplas, Duimmeer, Strand, De Strook. Aan de Loosterkse Plassen en Veerplas, Noordzijde en Zwaansmeer. Op een bord bij de zwemwaterlocatie wordt uitgelegd waarom er een waarschuwing is gegeven. Jonge kinderen en ouderen die het meest kwetsbaar zijn voor, uh, voor infecties... ...kunnen beter een andere zwemvlek kiezen. Op het strand wordt bij een waarschuwing... ...een oranje of gele vlag geëzen. Let daar dus op als u in de binnenwateren gaat zwemmen. Tot zover. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort... ...tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag zijn er aanvankelijk veel wolkenvelden... maar gaandeweg de dag komt steeds vaker de zon even tevoorschijn. Het blijft droog in onze regio en het wordt vanmiddag slechts een graad of 17. Vanavond een komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen... en het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het bewolkt en met name in de middag gaat het enige tijd regenen. Het wordt met een graad of 19 wel weer een fractie warmer... Vanaf vrijdag loopt de temperatuur weer op naar meer zomerse waarden. En gaan we een uh, prettig weekend tegemoet. Wat het weer betreft dan althans. En uh, bedankt Rico Schreuder voor het weerbericht. you stand, with your little head down in your hand. Oh my God, you can't believe it's happening again. Your baby's gone and you're all alone and it looks like out on the street I thought you'd be alone this far down the line but I know what's been on You fell, fell. So you can get on with your search, baby, and I can get on with mine, and maybe someday we will find. Nou, nou, no. dat was mooi. De Eagles. Tjonge, ja, jongen. Even heel wat anders, hè? Ja, dat is heel wat anders. Weet dat nummer ook weer. Ik, waste goed. the time. Oh ja, wasted the time. Ja, en dat is van het... Uh, vind ik zelf het uh, schitterende live album van Eagles Live. Ja. En ik, dit is een hele mooie versie. En ja. ik vind het een ontzettend mooi nummer. Goed idee voor de vinyljaren. Want volgens mij heb ik dat album in de kast staan. Ja, dat staat er. Okay. Uh, nou, gaan we, tip, tip, dus, dat is tip. een mooi idee om die dinsdag uh, mee tip. te nemen. Ja, tip, tip, tip, tip, tip. Goed, oké. Okay. Uh, nou, Eagles dus als liedje van de site. En prachtig mooi. En die LP, die gaat u beslist. Uh, ja, dinsdag of zo, denk ik. In de vinyljaren gaan we die gewoon draaien. Die prachtige live, template, uh, live LP. Tuurlijk, lijkt me een goed plan. Zo is dat. Ja, toch? Ja. Ja, vind ik wel. Jackie De Shannon. When you walk in the room... ...en je nou nog een blokje cultuur... de Shannon. En When You Walk in the Room. Een liedje dat we ook kennen van The Searchers. En <lacht> zelfs van Paul Carrick. Goed. Nou, je mag weer even... Ja. Uh, het Huis van Theater in Alkmaar. Daar uh, wordt opgevoerd op uh, 16 juni, dus aanstaande zaterdag. Pinters, Omerta, de eerste productie uh, van Huis van Theater verbindt twee Kortere werken van de Britse Nobelprijswinnaar Harold Pinter, uh, Family Voices en de Dienstlift. Door te zoeken naar de samenhang tussen bijna ena acteurs is er een unieke nieuwe voorstelling ontstaan die nu voor het eerst als één geheel ter ervaring is. Harold Pinter was een van de meest vooraanstaande toneelschrijvers van na de Tweede Wereldoorlog. Kenmerkend voor zijn werk is dat de handeling zich meestal afspeelt in een besloten ruimte. En dat de personages in hun veiligheid bedreigd worden door onverklaarbare vijandigheden van een buitenstaander. En uh, zoals gezegd, deze voorstelling is uh, te zien in Alkmaar in het huis van theater. En begint, even kijken... Uh, dat vermeldt je story niet. Helaas. Kijk even op uh, de website. Van uh, www.huisvantheater.nl Ja. Uh, oh ja. Ik had er nog één. <laughs> uh, 13 juni. Uh, Gilda. De uh, van Charles Spider, de melodramatische thriller... met in de hoofdrollen Rita Hilward... en Glenn Ford speelt zich af... in Zuid-Amerika. Maar uh, de broerige, exotische... sfeer... werd volledig in de studio... Gepro geproduceerd. De film... er staat niet bij waar het is. Wel, dat is in de petterij vanavond... in Arnhem aan de Herenvest. Het staat er niet in... Sorry. Uh, ja, nou ja. Een, een, een, een klassieke film. dus. Rita Hewitt en Glenn Ford. Vanavond in de Petterij. Dat is aan de Heervest in Haarlem. Kunt u die film zien. Heel, heel fijn. Ja, ik was wat snel en slordig. Maar goed, Ron doet dat ook veel beter. Waarom is hij dan ook niet? Ja, <lacht> goed, dan op 16 en 17 juni zijn er weer... Uh, de, is er weer de Houtnacht in het Haarlemmer Hout. En uh, op deze beide dagen komt een keur van artiesten en dj's voorbij. En dat begint uh, zaterdag uh, 16 juni om uh, 6 uur s avonds. Dan gaan de, gaat het hek open. En uh, dat duurt tot zondag. Middag 12 uur. Dus eh, de houtnacht in eh, het Haarlemmerhout. Tot zover de cultuuragenda. MUZIEK Journeyman and 500 Miles. Zo heette dat uh, liedje. En uh, we gaan uh, wat steviger. Even, hoor. even weer wakker worden. Yo, met de Doobie Brothers. En nog steeds mijn favoriete track van dit stelletje. China Grove. Zet open die volumeknop. en niet geloven. de Doobie Brothers van het album The Captain and Me. En dat, maar dat heet gewoon uh, China Grove. En uh, ja, het is bijna zomer, hè, jongens? Ja, de zomer daarna, nou, ja, het is al zomer. Maar voor de, voor de kalender begint over, hij uh, over over acht dagen. Ja, de 21ste, dan begint de zomer. En hier zijn de jongens alvast, The Boys of Summer. Joehoe! En dat is natuurlijk Don Henley. En dat is de laatste van vandaag. Ja, ja, ja. de ja, Boys of Summer. En ook uh, de meisjes nog, hè. Die horen er ook bij, hoor. Ja, geen liedje van The Girls of Summer. Hm. Wel, The Boys of Summer. Helemaal. Nou, daar krijgen we weer discriminatie aanklachten en zo. Laat hem al in, The Boys of Summer! Maar eh, maakt niet uit hoor, we gaan eruit. Het is toch klaar. Eh, dan eh, rustig doen, we zijn eh, eh, toch zo weg. Eh, dit was hem voor deze woensdag. Morgen ben ik er weer samen met Dolly. En eh, dan gaan we er nog een eh, leuke twee uurtjes voor maken. Voor eh, als, eh, de laatste keer deze week. In ieder geval voor vandaag. Dank je voor het luisteren. En uh, Uiteraard. Ja hè? Ja. En ik zou zeggen tot morgen. Ja. En wat. Uh, nee, ik ben er niet volgende week. Ja, wel. Ik denk het wel. Ja, bij de vinyl. Ja. ja. Ik weet niet of al weer terug is hoor volgende week. Maar dat zien we vanzelf. Dat merken we me wel wel. Oké, okay. tot morgen. Dag! Dag.